Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Dikte Hart met het NOS-journaal. minister de Hoofdscheffer is het niet eens met de Commissie David's dat Nederland bij het steunen van de oorlog in Irak achter de Verenigde Staten aanliep. En zei voor de EO-radio dat het toen en nu belangrijk voor Nederland was om goede relaties te hebben in de EU. De Hoopscheffer zei verder blij te zijn met de constatering van Davids dat er geen verband is tussen zijn benoeming bij de NAVO en het besluit om de politiek te steunen. De Duitse regering wil nog eens 850 militairen beschikbaar stellen voor Afghanistan. Het is de bedoeling dat 500 militairen naar Afghanistan afreizen. De andere 350 worden achter de hand gehouden als een flexibele reserve. In Afghanistan zijn op dit moment 4400 Duitse militairen. Het ministerie van Landbouw heeft in Boskoop een bufferzone van twee kilometer ingesteld rond een boomkwekerij waar de Oost-Aziatische boktoor is gevonden. Bedrijven die binnen deze zone liggen mogen voorlopig geen bomen verhandelen. Het ministerie gaat alle 500 boomkwekerijen in het gebied onderzoeken. Vorige maand werden in de bomen bij een bedrijf in Boskoop levende larven van de boktoor gevonden. Het insect veroorzaakt grote schade aan loofbomen. Ruim twee derde van de Nederlandse bedrijven met personeel is een familiebedrijf. Volgens de Universiteit Nijenrode is dat veel meer dan tot nu toe werd aangenomen. Familiebedrijven zijn goed voor ongeveer de helft van de werkgelegenheid in het bruto nationaal product in Nederland. Ook zijn ze vergeleken met niet-familiebedrijven beter bestand tegen de gevolgen van een financiële crisis. Ze teren liever in op hun eigen vermogen dan dat ze werknemers ontslaan, zegt Nijenrode. Belangrijke verklaringen voor het succes van de familiebedrijven zijn volgens Nijenrode de grote betrokkenheid en de lange termijnvisie. Het weer volop zon bij min 5 graden, maar door de wind voelt het vooral vanochtend veel kouder aan. Morgen draait de wind naar het zuidwesten, stijgt de temperatuur tot boven nul. Later op de dag gaat het sneeuwen en regenen. Dit was het NOS Journaal. <tied>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 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM! We nu de muziekboulevard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 She can learn it uit het pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Liive. Dit is twintig jaar kan ik?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 Turn light blue, but it's not the same without you Because it takes two to whisper quietly The silence isn't so bad Till I look at my hands and feel sad Cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly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 Ook op internet www.zfmzandvoort.nl De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht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 is zoals het gaat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 I mm. don't wanna think about it, I no. don't wanna talk about it, mm. I'm just so sick about it, I can't believe it's in it this way, I'm mm. just so confused about it. Uh. The about it, I just can't do Why it about can you, can you tell me is this